Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft de Republikeinse conventie in Florida afgeblazen. Aanleiding is het stijgende aantal coronabesmettingen in die staat. Trump wordt op de conventie volgende maand officieel aangewezen als presidentskandidaat. Dat zal nu gebeuren in Charlotte, in de staat North Carolina, in aanwezigheid van een klein aantal gedelegeerden. In Florida stond een dagenlang programma gepland waar zo'n 10.000 mensen werden verwacht. Maar Trump zegt dat hij geen risico wil nemen. KLM is op de vingers getikt door het College voor de Rechten van de Mens... vanwege discriminatie van vrouwen. Aanleiding was een incident vorig jaar in een vliegtuig in New York. Een vrouw kreeg een stoel naast een joods-orthodoxe man... maar die wilde vanwege zijn geloof niet naast een vrouw zitten. Uiteindelijk ging ze ergens anders zitten met haar partner... SP-Kamerlid Ronald van Raak... Hij stapte naar het college en dat oordeelt dat KLM in het vervolg degene moet aanspreken die discrimineert en niet het slachtoffer. Een meerderheid in het Europees Parlement wil dat de begroting voor de komende jaren wordt aangepast. Vijf van de zeven EU-fracties willen meer geld voor gezondheid, wetenschap, klimaat en jeugd. De partijen willen ook de garantie dat er geen subsidies gaan naar landen die de rechtsstaat niet handhaven... Dinsdag werden de EU-leiders het eens over de meerjarenbegroting. Het parlement dreigt de deal weg te stemmen als er niets verandert. In Zuid-Afrika gaan de scholen vanaf maandag vier weken dicht... om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Dat meldde Zuid-Afrikaanse media na een toespraak van president Ramaphosa. Zuid-Afrika ging in april in strenge lockdown, maar daarna gingen de scholen weer open. Inmiddels loopt het aantal nieuwe besmettingen weer fors op... Het weer. Hier en daar kan wat regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. In de ochtend bewolkt met wat regen. S'middags klaart het op vanuit het westen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 FM! Zie FM's voor FM's voor 106.9. FM! One day, one day, one day, one day, this nation, this will, nation will rise up, live up, live up, live up, live up, meaning up, meaning, meaning. Meaning. Of, meaning.